Putten met het nos journaal Ondanks de economische crisis neemt het aantal mensen in de bijstand niet overal in Nederland toe. De regionale verschillen zijn groot. In Breda, Haarlem en Arnhem is het aantal bijstandsuitkeringen de eerste maanden van dit jaar zelfs nog afgenomen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Ook in de vier grote steden vallen de problemen mee. In steden als Enschede, Eindhoven en Tilburg neemt het aantal bijstandsuitkeringen wel sterk toe. Dat komt onder meer doordat die steden veel oude industrie hebben en juist daar zijn banen verloren gegaan. Gemeenten maken zich vooral zorgen over kleine zelfstandigen en wat oudere werknemers. In Tilburg hebben al 400 zelfstandigen om hulp gevraagd. Veel gemeenten proberen zulke mensen met banenpools aan het werk te houden. Op het Damrak in Amsterdam is met succes een deel van de tunnelboormachine voor de Noord-Zuidlijn op zijn plek gezet. Het graafwiel van 50 ton werd met hijskranen de 22 meter diepe bouwputten ingetakeld. Het werk moest s nachts gebeuren omdat er dan geen trams rijden. Amsterdammers die last hebben van het lawaai kunnen gedurende de werkzaamheden een hotel nemen op kosten van de gemeente. Vorig jaar hebben Goede Doelen opnieuw meer geld binnengekregen. De opbrengst uit collectes, donaties en nalatenschappen was 1,3 miljard euro, zegt koepelorganisatie CBF. Dat is een stijging van 2 procent. In totaal hadden de Goede Doelen 2,9 miljard beschikbaar om te besteden aan onder meer internationale hulp, gezondheidszorg en natuur en milieu. In Bhopal in India wordt vandaag de giframp van 25 jaar geleden herdacht. Duizenden mensen stierven in 1984 en tienduizenden werden ziek door een gifwolk uit een chemische fabriek van een Amerikaans bedrijf. Actiegroepen eisen dat degenen die verantwoordelijk waren na 25 jaar voor de rechter worden gebracht. Ook eisen ze dat de Indiaanse overheid het gif in Bhopal opruimt dat nog altijd het milieu vervuilt. Dat het weer nog buien, misschien wat zon, vrij veel wind en het wordt 9 graden.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 ZFM. Zfm. Respiri tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non vivi riconoscerlo non vuoi e sarebbe come se questo cielo in fiamme ricca del sembre. It's written in the pen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 voor mensen met een oogaandoening. Hierdoor merk ik dagelijks wat het is om niet goed te kunnen zien. Meer wetenschappelijk onderzoek is hard nodig. Daarom zet ik me in voor de Nationale Oogcollecte. Word collectant of geef een bijdrage. Kijk voor meer informatie op oogcollecte.nl Nationale Oogcollecte, samen één doel voor ogen. Ook dit jaar kun je luisteren naar de Winterse vijftig.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 Ga nu naar winterse 50.nl Breng je stem uit en maak kans op een wintersprijzenpakket. De 50 beste kerst en winterhits alle tijden op meer dan 100 radiostations in Nederland en België luister rond kerst as cold as naar, de, naar de, winterse winterse 50. 50. de Winterse 50. Winterse 50, 50.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 So close the blinds and shut the door. you give to me when your heart is on Silent So Don't write that it can't be wrong I get chills up 6.9. Zie Sleeps win. sleep twitch Switch sleep twitch